VRT Nieuws, podcast. De glazen bol van Lucas Schmenk. De glazen bol. Mijn naam is Ludvig Belgmidi. Ik ben technologiejournalist van VRT Nieuws. In deze podcastreeks ontmoet ik boeiende mensen die mij een blik geven in hun glazen bol. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. Technologie is hun passie. Vandaag zijn we bij Lucas Schmenk. Lucas is vice president corporate marketing. Of nummer 2 van Samsung Benelux. We zijn een familiebedrijf. Dus we denken heel goed na over de toekomst. Maar ook wel hebben we ontzag voor onze concurrenten. Um, en uh, ja, als je gewoon denk ik echt waarde biedt aan consumenten. dan word je altijd daar wel voor beland. Samsung is de grootste producent van smartphones ter wereld. Maar het merk verkocht vorig jaar minder toestellen. Elk jaar komen we met innovaties. Um, en uh, in, in de mobiele uh, industrie is dat ook nodig: um, wireless charging, waterdichte toestellen. Uh, maar ook uh, nu dus een uh, plooibare telefoon. Deze podcast kwam tot stand met de hulp van Christine van Tichel. Het is een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Wereldwijd verkopen ze ook de meeste smartphones. We zijn vandaag bij Samsung voor een gesprek met de nummer 2 van Samsung Benelux, Lucas Schmenk. Lucas, bedankt dat u ons hier ontvangt. Hoe ziet u dag eruit? Vandaag, omdat we natuurlijk in België zijn, ben ik vroeg opgestaan in mijn hotel. En heb ik nog even dit interview natuurlijk voorbereid. En dan voor de rest van de dag zullen er wel wat meetings volgen. Omdat je, ja, ik ben hier één tot twee dagen in de week. Nou, dat is toch natuurlijk een vrij korte tijd om iedereen te spreken en te horen van wat de voortgang is. Van de afspraken die we hebben gemaakt. Uh, en dan uh, meestal uh, aan het einde van de dag heb ik uh, nog even tijd om wat uh, mailtjes uh, weg te werken. Uh, en dan begin ik meestal bij urgent, urgent, urgent. Samsung is marktleider als het gaat over smartphones. Een product dat voortdurend verandert en dat we tegenwoordig minder snel vervangen omdat we minder smartphones kopen, zetten de producenten nu meer en meer in op zogenoemde foldables. De smartphone waarvan je het scherm in twee kan plooien. Samsung lanceerde begin maart de Galaxy F. Niet veel later pakt de concurrent Huawei uit met de Mate X. Apple is nog niet van plan om dit jaar al een plooibaar toestel te lanceren. Lucas, zitten de mensen nu echt wel te wachten op een toestel van minstens 1500 euro? De achtergrond van dat toestel heeft vooral zijn oorsprong in hoe mensen nu hun telefoon tegenwoordig gebruiken. Je ziet dat 2,8 miljoen Belgen al videocontent bekijken dagelijks op hun telefoon. 70 tot 90 procent, de cijfers verschillen enorm, maar ergens daartussenin van de videocontent van YouTube... Wordt dagelijks bekeken uh, via een telefoon. Um, nou, dan weten we natuurlijk ook dat mensen liever een groter scherm hebben. Ja. En uh, daar is uh, nu aan gedacht. Ja, en waarom naar een opvouwbaar toestel en niet naar een tablet? Want jullie produceren ook tablets, hè? Ja, we produceren ook tablets. Die zijn moeilijker in je binnenzak te stoppen. Uh, zoals we allemaal hebben gezien uh, tijdens de, uh, zeg maar de lancering van dit toestel. Of in ieder geval uh, dat het eigenlijk naar buiten kwam. Uh, past het past gewoon in de binnenzak. En uh, ik denk dat dat uh, natuurlijk wel ook een voorwaarde is. Uh, mensen willen het gewoon meenemen. Uh, mobiele telefoon, het woord zegt het al, het is een mobieltje. Uh, en je kan hem dus uh, mobiel meenemen. En een tablet, dat is toch iets wat je vaak in je tas stopt. Uh, wat je tegenwoordig meer gebruikt als computer. Um, en een telefoon, ja, dat is toch nog steeds uh, iets wat je dagelijks meeneemt. Ja, want we hebben hier geen beeld, we kunnen het niet, niet laten zien. Maar voor alle duidelijkheid is echt een scherm dat zich in twee plooit. Er ja. zit geen scharnier tussen Nee, of, uh... nee het is echt een, uh, ja, iets wat je openklapt en dan uh, heb je uh, een volledig beeld. Uh, en als je hem dichtklapt, dan heb je, gebruik je hem echt als mobiele telefoon. En dan heeft hij ook de maat van een mobiele telefoon. Het lijkt een beetje science fiction. Maar dat leek ook zo 20 jaar geleden. Niemand zou toen geloofd hebben dat we de hele dag met een mobiele telefoon zouden bellen. Meer nog, we begrepen daar het nut niet van. Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Ik heb gewoon een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiele hebben? Ook nog eens. Uh, Onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden, of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Nou, ja, ik zie het er net niet van in. Je ziet er het net niet van? In. Ja, absoluut niet. Ja. Vind je het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Vind ik niet nodig. Niet nodig? Nee. nee. Maar, maar Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Samsung is al 15 jaar marktleider bij de televisies en is ook de grootste producent van smartphones. Maar het merk staat meer en meer onder druk. Samsung verkocht vorig jaar minder toestellen, terwijl de Chinese producenten Huawei en Xiaomi maar blijven groeien. Is dat nodig om die smartphone-industrie te blijven innoveren? Nou ja, het is onze oorsprong. We investeren dagelijks 40 miljoen dollar aan research en development. Uh, dat zijn natuurlijk astronomische bedragen. En dan mogen we ook wel verwachten dat daar natuurlijk wat uitkomt. Uh, niet alleen op de mobiele telefoon. Uh, 40 traf. miljoen, dat is alleen bij de smartphone. Nee, dat is uh, voor totaal Samsung. Dus daar uh, ontwikkelen we natuurlijk ook de tv's voor, uh, maar ook uh, in witgoed, dus wasmachines. Uh, en eigenlijk in alle markten waarin we actief zijn, uh, proberen we innovaties te maken met de consument in gedachten. Hoe is het eigenlijk om nummer 1 te zijn bij die smartphones? Ja, ook bij de tv's. Dus zorgt dat voor enige zenuwachtigheid of? Uh... Nou, we zijn het wel gewend. Uh, het is uh, grappig dat je het zegt, uh, want in tv zijn we al 15 jaar marktleider, dus we weten wel een beetje hoe het voelt uh, en ook wel wat er nodig is om marktleider te blijven. En ook daar hebben we continu geïnnoveerd. Hè, met, we zijn begonnen natuurlijk met uh, de smart tv. Hè. Mensen kijken echt niet meer op dezelfde manier tv als vroeger. Hè. Iedereen kijkt nu Netflix, streamt eigenlijk zijn tv. Uh, nou, wie had dat gedacht uh, heel lang geleden. Uh, uh, daarna zijn we gekomen met Curved. Uh, nu komen we met 8K. Uh, we zijn de eerste in, uh, in de Benelux. En ook in België die uh, 15 toestellen van 8K al hebben verkocht in de pre-sales. Dus ook daar zien we dat we, of daar leren we uit uh, hoe het is om marktleider te zijn. Dat is toch echt wel uh, elk jaar komen met innovaties. Uh, en uh, in, in de mobiele uh, industrie is dat ook nodig. Ja. Um, he, wireless charging, waterdichte toestellen, uh, maar ook uh, nu dus een uh, plooibare telefoon. Ja, als ik nu naar die smartphone zie, er komen elk jaar wel nieuwe toestellen uit hè? En, en de prijs gaat meer en meer uh, omhoog. Is dat iets wat te, te verantwoorden is, uh, dat, dat uh, de smartphone duurder wordt? Nou, ik denk dat als er uh, uh, smartphones verkocht worden, dan is er ook een markt. Dus, en innovatie is nou eenmaal duur. Dus als mensen, wat ik al zei, we investeren 40 miljoen dollar dagelijks in research en development. Dat moet natuurlijk worden terugverdiend. We zijn een bedrijf, geen stichting. Dus in principe betekent dat dat we vaak met onze innovaties dat terugverdienen. Die terugverdientijd is kort. Met andere woorden, ja, je moet het snel terugverdienen. Um, ja, dat zie je natuurlijk in de prijzen van de premium toestellen uh, en mensen zijn bereid om daarvoor te betalen. Voor technologie wordt gewoon nog steeds betaald en zeker op het moment dat je daar inspeelt op een behoefte die in de markt zit. Ja. En moeten die toestellen ook elk jaar uitgebracht worden? Um, wij denken van wel, als er, als er reden is voor innovatie. Waarom? Omdat de snelheid op dit moment zo uh, hoog is in de markt, in de uh, technologische snelheid. Uh, we hebben het nu inderdaad over een plooibare telefoon. Uh, maar goed, we hebben het ook over een noodconcept uh, natuurlijk uh, gehad in het verleden. Uh, we hebben het gehad over waterdichte. Want dat plooibare toestel, volgens de eerste berichten, gaat die rond de 1500, 1700 dollar kosten. Ja, ja, ja. dat klopt. Uh, dus dat is inderdaad een, een, een marktsegment, wat, wat echt wel een premium marktsegment. Hè. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen uh, dat uh, zomaar voor een toestel uh, wil betalen. Uh, dat betekent overigens ook niet dat onze andere toestellen niet uh, daarvoor geschikt zijn. Uh, je kan natuurlijk ook een tablet kopen en een toestel, hè. dan heb je eigenlijk uh, ja, dat ook. Maar wil je het in één, ja, dan moet je ervoor betalen, want uh, de ontwikkelingskosten zijn daar natuurlijk ook naar. Samsung wil niet de weg op die Nokia nam. De producent van de telefoon was in de jaren 90 en 2000 de onbetwiste nummer 1. Maar het merk heeft de smartphone-trein volledig gemist. Het bedrijf kon zich moeilijk heruitvinden en geloofde niet echt in een smartphone. Dat terwijl Apple met de iPhone furoren maakte. Gevolg: Nokia is gedecimeerd. Lucas, gaat Samsung nu dezelfde fout maken? Die markten zijn gewoon in, in ontwikkeling omdat je nu ziet dat er vier megatrends samenkomen. Artificial Intelligence, IoT, Big Data en VR. Uh, nou, daar komt eigenlijk nog 5G bij, denk ik, en dat gaat enorm veel nieuwe toespassingen uh, bieden, uh, ook voor mensen en consumenten die ze nu eigenlijk nog niet zich gaan realiseren. Uh, net zoals dat we vroeger vroeger, wil je mobiele telefoons zijn? Mensen: nou, ik wil niet bereikbaar zijn altijd. Uh, maar uh, ja, nu zie je ook dus dat er een enorme grote megatrend samenkomen uh, die denk ik de komende 50 jaar gaan bepalen. Ja, want ondertussen zien we. In een, in een smartphone een aantal zeer hongerige Chinese uh, producenten die aan het opklimmen zijn in die, in die, in die ladder van, van marktaandeel. Hoe kijken jullie daar tegenover? Nou ja, ik denk dat we gewoon vooral bij onszelf moeten blijven. Dat, dat wij moeten blijven innoveren. Ik denk, we zijn nu de eerste wat, wat we hebben gezien met zo'n plooibaar toestel. We hebben vorig jaar en ook dit jaar weer bijvoorbeeld de Note gelanceerd. Wat ook een toestel is waar heel veel nieuwe toepassingen in zitten. Het vertalen van tekst vanzelf gaat het bijna. Ja, dus ik denk dat als we maar gewoon iedere keer blijven innoveren, blijven verrassen en de consument bedienen... en dan inderdaad ook echt vanuit de consument denken... dan komt het wel goed. Dus er wordt hier niet stiekem gekeken naar wat Huawei doet of Xiaomi of de andere spelers? Nee, uh, wij kijken daar niet naar. We kijken vooral naar onszelf. En we proberen gewoon uh, marktleider te blijven en uh, op de top van de berg uh, te kijken wie er uh, natuurlijk uh, aankomt. Dat doen we zeker wel. En dan uh, gooien we de juiste sneeuwbal. Jullie hebben ook heel die smartphone-markt een beetje ja, door elkaar geschud. Jullie waren toen de underdog, nu, nu zijn jullie marktleider. Nu is het een beetje omgedraaid. Ja, ik denk dat we in ons in allebei de posities wel herkennen. We zijn ook wel eens Onderdog. We zijn heel crisisbewust. We zijn een familiebedrijf, dus we denken heel goed na over de toekomst. Maar ook wel hebben we ontzag voor onze concurrenten. En dat betekent dat je, ja, met een bepaalde zeg maar, ambitie en een bepaalde discipline naar zo'n markt toetreedt. En ja, als je gewoon, denk ik, echt waarde biedt aan consumenten, dan word je altijd daar wel voor beland. I'm in the bumble, investeert ook heel sterk in het eigen ecosysteem. Omdat het merk verschillende toestellen produceert, wil het ook dat alle toestellen met elkaar verbonden zijn via het internet. Samsung heeft zo ook een eigen virtueel assistent, Bixby. Ik denk dat als we uh, in dat, dat ecosysteem gaan gebruiken uh, om ook de producten met elkaar te laten praten, wat we nu hebben beloofd tegen 2020, dat al onze producten met elkaar kunnen praten, ...dan kunnen daar ontzettend veel voordelen uit worden gehaald. En ik denk dan bijvoorbeeld nu aan kerst... ...dat je dus rond de tv zit met je familie... ...en dat je gewoon even vakantiefoto's wil laten zien... ...want je hebt misschien sommige familie lang niet gezien... ...of ze zijn overgekomen uit het buitenland... Nou goed, uh, ik wil heel graag laten zien wat mijn foto's zijn. Als ik dan als enige met mijn Samsung smartphone kan verbinden met mijn televisie. Nou dan weet ik zeker dat de rest van de familie daar jaloers op is. En ook iets wat ik ergens gelezen heb. Dat, dat jullie met Samsung aan het werken zijn. Dat je bijvoorbeeld met je smartphone de wagen kan starten. Of de, ja. de, de deur kan, kan openen. Ja. En op basis van de gegevens in je agenda uh, hoef je de navigatie niet meer in te stellen. Dus dat gebeurt allemaal automatisch. Ja. We zijn natuurlijk nu als Samsung, hebben we Harman Kardon overgenomen. Harman Kardon is een merk wat ontzettend een grote footprint heeft in de auto-industrie... met speakers en audiosystemen, maar ook navigatiesystemen kunnen we natuurlijk nu eigenlijk bedienen. Los daarvan is het natuurlijk ook zo dat met 5G, de technologie waar wij natuurlijk ook ja, grondlegger van zijn... Dat, dat het dan mogelijk is om zo snel te verbinden dat je eigenlijk gewoon internet... In ...in de auto hebt en dan krijg je natuurlijk een uh, totaal nieuw concept... ...met zelfrijdende auto's uh, uh, en allerlei andere technologieën die, uh, technologische toepassingen... Die, uh, die, ...die kunnen worden toegepast. Ik sprak al links met iemand die bezig is met veiligheid op het internet... ...en hij zei, ja, internet of things, zeer mooi, zeer mooie evoluties... ...maar veel van die toestellen zijn niet veilig. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, wij hebben natuurlijk NOX. NOX is een, uh, eigenlijk een soort uh, schil om je telefoon heen. Ik zou zeggen bijna een kluis. Uh, dus dat uh, zorgt ervoor dat je, uh, nou, wij, wij verkopen die toestellen trouwens ook aan de overheid, hè, uh, wat, wat laat zien dat het ook de veiligheid uh, wordt, uh, ja, wordt getest en uiteraard uh, wordt geaccepteerd door de markt. Uh, en uh, die toepassingen uh, die zorgen ervoor dat mensen natuurlijk heel veilig kunnen opereren. Uh, nou is het ook wel zo, vind ik, en daar wil ik toch altijd ook even op wijzen, dat de gebruiker zelf... Een enorm groot verschil maakt hier. Hè? Van heb je de laatste virusscanner op je uh, telefoon staan? Het is natuurlijk langzamerhand wel een PC geworden. Ja, en hoe zit het dan met, pak maar een slimme koelkast of slimme wasmachine, zijn die dan ook goed beveiligd? Ja, in principe, a, uh, uh, die staan natuurlijk ook in, in, in je huis. Dus uh, die zitten op jouw wifi en niet op iemand anders wifi. Dus uh, in principe wordt het allemaal natuurlijk met passwords, uh, kun je dat prima uh, beveiligen. Um, uh, dus uh, uh, ja, het connecteert met elkaar. De concurrentie tussen Apple en Samsung is pikkelhard. Samsung heeft er ook een kunst van gemaakt om in de reclamefilmpjes de draak te steken met Apple. Hier horen jullie een verkoper van Apple die heel denigrerend doet tegenover klanten. Het Pat. Oh, hi Pat. Dit um, is embarrassing. Ik kan de microSD-slot niet yeah, vinden. Ja, dat because omdat het have one. heeft. Oh. Mm -hmm. De Galaxy S9 heeft one. So, how do I get more storage? Cloud. Oh, ja, yeah. I don't want my stuff up there. Ik kan het on the phone. Forget this guy. Buy this guy. Oh. It's just $140 more. <laughs> so we doen this, or. Terwijl de grootste technologiebedrijven naar buiten heel hard vechten voor elk stukje marktaandeel, werken ze intern heel goed samen. Zo levert Samsung bijvoorbeeld microchips aan Apple. Maar die samenwerking gaat natuurlijk ook veel verder. Ik denk dat dat iets waar weinig mensen weten, want er zijn ook samenwerkingen. Bijvoorbeeld jullie werken samen met Apple, hè? jullie leveren de OLED-schermen. Ja, ja, dat is inderdaad. Wij hebben dit jaar het meest winstgevende kwartaal ooit. En dat komt vooral door onze chips, geheugenchips en, en eigenlijk semiconductors, business. En, en ja, daar worden ook zeker, eigenlijk bijna alle concurrenten worden ook wel toegeleverd door ons. Dat klopt. Ja. Stel dat Huawei komt aankloppen voor OLED-schermen, of gebeurt dat nu al? Dat weet ik niet, het is niet mijn business als ik eerlijk ben. Wij verkopen vooral branded products, dus waar Samsung als merk echt op staat. Dus tv's, wasmachines, koelkasten, stofzuigers, maar ook inderdaad telefoons en tablets. En wij weten eigenlijk niet precies natuurlijk wat dan de rest van de business allemaal doet. Het is een ontzettend groot bedrijf, er werkt bijna 400.000 mensen. Uh, dus uh, ja, uh, dat is eigenlijk onze realiteit. Wij concentreren ons vooral op, uh, op de producten met ons merk erop. Uh, maar er wordt natuurlijk inderdaad heel veel uh, geleverd aan uh, andere merken. Maar het succes van Samsung is niet uit de lucht komen vallen. In de jaren negentig was Nokia dominant in de markt van de mobiele telefoons. De belangrijkste producenten van tv's waren toen Panasonic, Philips en Sony. Samsung was relatief klein. In beide sectoren kon het niet echt potten breken. Tot de fameuze meeting van Frankfurt. De toenmalige CEO en zoon van oprichter Lee kun hee maakte een wereldtournee en zag dat zijn producten het niet echt goed deden. Eenmaal in Duitsland riep hij de bazen van overal in de wereld samen. Dit verhaal wordt beschouwd als een keerpunt voor Samsung. Op dat moment uh, uh, vonden we dat de kwaliteit uh, ja, onvoldoende was. Um, en uh, ja, werd er gewoon een meeting belegd van een aantal dagen ja. uh, met alle top executives van Samsung. Waarbij uh, werd vergaderd over uh, ja, hoe gaan we dat nu uh, even, veranderen. Even verduidelijken, de CEO was boos. Want ja, hij was in ja, verschillende locaties ja. geweest en had gezien dat... De, TV-toestellen van Samsung niet geen prominente plaats kregen? Of zo? Juist, juist. Ja, dus inderdaad uh, uh, ja, niet op de juiste manier in de winkel stonden. En, uh, je weet eigenlijk altijd wel dat uh, plekken op ooghoogte in de winkel zijn het beste zijn. Niet uh, naar boven of naar onder. Um, en, en, en je kijkt altijd in een winkel van nou, hoe, hoe, hoeveel van onze toestellen zijn nou uh, op ooghoogte te zien... Uh, nou, dat doet ieder merk, dat doen wij natuurlijk ook. Uh, we zorgen dat we in de winkels er goed voor staan. Uh, hij was daar op dat moment uh, erg teleurgesteld over. Uh, en ik denk ook dat dat goed is, uh, want het heeft ons heel ver gebracht. En in die meeting heeft hij blijkbaar gezegd van, uh, we gaan tabula rasa, we gaan van nul beginnen. Ja, hij zei eigenlijk van, uh, change everything, uh, except your uh, wife or partner. Hè? Uh, dus met andere woorden, laat je familie hetzelfde. Maar voor de rest gaan we gewoon alles veranderen. Ik denk ook dat hij daar een heel wijs besluit heeft genomen. En ja, vanaf die tijd zijn wij ook continu met de ontwikkelingen meegegaan die de markt bracht. Samsung is nu een wereldspeler geworden. Het bedrijf met hoofdzetel in Zuid-Korea heeft 400.000 werknemers en is actief in heel veel sectoren. Hoewel Samsung Benelux maar een onderdeel is, vindt Lucas dat hij alle vrijheid heeft om zijn eigen accenten te leggen. Wij zijn sowieso is het grappige van de Belgische markt en de Nederlandse markt: dat het beide hoog innovatieve markten zijn. Dus de mensen passen zich snel aan aan de nieuwe technologie. Um, en uh, Nederland is daar nummer 8, België is nummer 22. Nou, dat is hartstikke uh, goed. En daarmee kun je ook uh, als merk uh, natuurlijk een beetje testen: van nou, goh, uh, wat, uh, hoe wordt er nou gereageerd op bepaalde producten? Uh, sterker nog, we hebben ook wel eens uh, ja, marketingcampagnes gedaan rond uh, bijvoorbeeld een Ladyphone uh, vroeger. Um, en dan uh, creëerden we gewoon een segment, uh, een Ladyphone-segment. En dat werd dan echt lokaal gedaan. Uh, dus dat, uh, dat kan zeker. Er is uh, vrijheid uh, in distributie, er is en natuurlijk op het gebied van prijszetting uh, vrijheid. Uh, dus we kunnen genoeg, uh, dingen, genoeg knoppen draaien om uh, die markten goed te bedienen. Ja. En zijn er verschillen tussen Belgen en Nederlanders? Want Nederlanders zijn misschien langer bezig met internet, digitalisering ik herinner me smartphones en we waren heel lang goedkoper in Nederland dan in België. Nou, je ziet wel inderdaad dat de ontwikkeling in Nederland iets sneller gaat. Zeg maar. dus de markt gaat, ja, loopt sneller op de zaken vooruit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan online business. Wij hebben met Coolblue en Bol.com in Nederland al bedrijven die daar, ja, ons echt een stempel drukken op de markt. En behoorlijke marktaandelen hebben. Maar ik zie nu ook dat in België dat ook aan het volgen is. Lucas, mocht je een glazen bol hebben, hoe zou de toekomst eruit zien? Ik zou dan aan mijn koelkast vragen waar een scherm in staat van hoe ziet mijn schema voor deze week eruit. Die herkent mijn stem. Die laat zien wat mijn schema is voor deze week. Komt mijn vrouw. En hoort hij haar stem. Komt haar schema van de week. Ik loop verder. Ik loop mijn huiskamer in. Ik kom bij mijn tv. En mijn tv springt aan. Opnieuw met het schema. Maar weet ook dat ik graag even het weer wil zien. En de files. Want het praat met mijn auto. En weet dus waar ik naartoe ga. Naar mijn werk ochtends. En ik krijg automatisch te zien. Wat de verkeerssituatie is. Dat soort zaken die het leven gemak. Maken. De technologie gaat voor mensen werken. En het moet allemaal met elkaar in verbinding komen te staan. En daar werken we heel hard aan iedere dag. Dit was een podcast van VRTnieuws.be. Meer op de podcastpagina van 14-nieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.